De spits neemt al af. De meeste vertraging heeft het verkeer nog in de regio's Utrecht en Arnhem. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen de afrit Geldermals en de afrit Everdingen 7 kilometer. A50 Arnhem richting Os tussen het knooppunt Grijzert en het knooppunt Ewijk 10. En de N57, Oudorp richting Middelburg, is tussen Middelburg Noord en Veren en de Damport dicht. Dit heeft te maken met water op de weg en het verkeer kan omrijden via de U31.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. We zijn bij u tot tien uur, want de hele sportzomer krijgt u een half uur extra Radio 1-journaal. We bellen in dit uur met de gemeente Oldenzaal, waar het luchtalarm is afgegaan na een brand in een Chinees restaurant. We doen nog meer, we richten eerst onze blik op de beurzen. Spanje heeft gevraagd en gekregen een flink steunbedrag. 100 miljard euro mag het land lenen uit het Europese noodfonds. Op de beursredactie, economie-redacteur Merel Stikkelorum. Uh, Merel, ja, is dat genoeg om de financiële markten gerust te stellen? Nou, voorlopig in elk geval wel. Je ziet plussen van ruim 1,5 1,7 erbij voor de AX. En een vergelijkbaar beeld in de rest van Europa. In Spanje zelfs een winst van 5 voor de beurs. Ja, daar zijn ze natuurlijk extra blij met die steun uh, voor de bank. En ook de koers van de euro gaat omhoog. Dus wat, er is meer vertrouwen uh, uh, in de Europese munt. Dus voorlopig lijkt het in elk geval op dat uh, uh, Europa de markt heeft weten te overtuigen. Ja, dan is het altijd de vraag natuurlijk, Merel, uh, hoe dat na een paar dagen zal zijn. Hè? Als iedereen weer bij zinnen is, uh, denk je dat het rustig blijft op de financiële markt? Of is dat gewoon weg heel moeilijk te voorspellen? Ja, dat is natuurlijk altijd uh, moeilijk te voorspellen. In elk geval was deze stap hard nodig. Want er was veel onzekerheid in de markt. Er was steeds de vraag van gaat Spanje nu wel of niet steun aanvragen. Ze hebben de knoop uh, dit weekend al doorgehakt. Um, uh, Sp ja, Spanje is heel belangrijk, omdat Spanje natuurlijk een hele grote economie heeft. Spanje is het vierde land dat nu uh, steun krijgt bij Europa. En uh, ja, die Spanje, Spaanse economie alleen al... is bijna twee keer zo groot als uh, de vorige drie landen die gered werden. Die van de vorige drie landen die gered werden samen Griekenland, Ierland en Portugal. Dus uh, juist nu uh, is, dat, uh, is dat heel belangrijk dat dit nu gedaan wordt. Ja, want jij zegt, uh, het weekend hebben ze de knoop al doorgehakt. De, Rajoy, de premier uh, twijfelde, aarzelde, wilde ja. ook wel uitstel, wilde nog niet zo snel. Waarom was het toch cruciaal dat dat afgelopen weekend gebeurde? Uh, nou ja, aankomend weekend, dan is het weer spannend. Dan krijg je de Griekse verkiezingen. Dus dan, dat brengt dan opnieuw weer onzekerheid in de markt. Dus vandaar dat ze uh, nu uh, uh, dit besluit al genomen hebben. Overigens nog wel de vraag, is het wel genoeg? Um, uh, want daarover twijfelen... Economen nu, die bankensector die heeft nog wel veel hervormingen nodig in Spanje. De kritiek is dat het veel te langzaam gaat. Die hervormingen in die Spaanse bankensector. En ja, en ook de rest van de Spaanse economie. Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Een krimp verwacht van uh, ruim anderhalf procent dit jaar. Enorme werkloosheid, problemen op de vastgoedmarkt. Dus ja, onzekerheid volop, maar in elk geval uh, nu voorlopig opluchting bij beleggers. Merel Stikkelm op de economieredactie. Dan door naar Oldenzaal. Een grote uitslaande brand is daar. De plaatselijke Chinees restaurant staat in lichterlaaien. Wendy Franke, woordvoerster van de brandweer Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. We begrijpen dat er vanochtend een luchtalarm is afgegaan. Is het is zo erg? Ja, dat klopt. Um, bij de rook is er uh, sprake van een, een grote zwarte uh, rookkolom... die dus over de wijk de Essen van Oldenzaal trekt. En uit voorzorg hebben wij uh, het luchtraam af laten gaan. Dat betekent dat wij de mensen vragen om ramen en deuren te sluiten en zich niet in de rook te begeven. Waar komt die rook vandaan? Die rook komt vandaan van een brand op dit moment, een uitslaan, een grote ja, brand. Bij... Dat snap ik, maar wat veroorzaakt die rook? Is er zoveel uh, wat zoveel rook veroorzaakt? Verbranding, ja. Oké. Okay. Nou ja, er konden oude autobanden liggen of veel teer op het dak of... Nee, het is gewoon een, een Chinees restaurant, een groot Chinees-Indisch restaurant, waar uh, ja, moet ook bij vrijkomt. Hm. En u bent bang dat daar in die rook stoffen zitten? Nou, kijk, rook is altijd gevaarlijk. Er zitten altijd giftige stoffen in. Alleen het gaat uh, om de concentratie van, uh, van die giftige stoffen, het dus de hoeveelheid giftige stoffen. En daar wordt op dit moment metingen naar verricht. En zolang dat nog niet bekend is, uh, houden we dit scenario. En weet u of mensen inderdaad ramen en deuren gesloten houden? Maar dan kan ik vanaf dit punt, kan ik dat niet zien. Dus ik, uh, ja, ik hoop dat ze het advies opvolgen en zich niet in de rook te geven. Daar gaat het er namelijk om. Ja. En dan uh, over mensen die erbij betrokken zijn, zijn er uh, slachtoffers? Nee, op het moment van het uitbreek van de brand was er niemand. Eén persoon heeft hier de brand opgemerkt en ook de brand weer gebeld. Dus er is geen sprake van slachtoffers. Enig idee hoe de brand is ontstaan? Of is dat nog te vroeg? Nee, op dit moment zijn wij vooral bezig met het bestrijden van de brand... en het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dat zal op een later tijdstip zal plaatsvinden. En afgezien van de rook, heeft de omgeving daar nog meer last van? Afgesloten wegen? We hebben één weg afgesloten. Dat is de weg van Oldenzaal naar Lutten de Penta en de Straat. Die is volledig afgesloten voor het verkeer. En er zijn een aantal omleidingsroutes ingesteld en dat, dat loopt goed. Wendy Franke van de Brandweer in twente Hartelijk dank voor deze informatie. Ja, Goedemorgen. Dan naar Doorn, want al maanden is het ja, zo goed als zeker... dat de marinekazerne in Doorn verhuist naar Vlissingen. De kazerne zit al sinds mensenheugenis in Doorn. Maar hij wordt te klein en is ook hard aan renovatie toe. Voor een verhuizing zijn er nog enkele financiële hordes die genomen moeten worden. En daarom laat de Tweede Kamer zich vanmiddag informeren... tijdens een hoorzitting. En een van de aanwezigen bij die hoorzitting is Frits Naafs... burgemeester van Doorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Naas, wat is uw rol bij die hoorzitting? Gaat u er nog van uit bijvoorbeeld dat de verhuizing niet doorgaat? Nou, dat hopen we natuurlijk wel, maar dat zult u begrijpen. Mm. Uh, wij zijn blij omdat de hoorzitting vanmiddag uiteindelijk plaatsvindt. Want hij is al een paar keer verplaatst, hè? ook in verband met de problemen in Den Haag. Dus wij proberen vanmiddag ons verhaal nog uh, te vertellen... en de vragen die er zijn bij de vaste Kamercommissie ook te beantwoorden. En wat kunt u nog vertellen aan de Tweede Kamer? Wat bent u nog bereid te doen om de kazerne te behouden? Nou ja, ons verhaal is natuurlijk duidelijk. Wij hebben dat in de business case uh, kenbaar gemaakt... dat wij mogelijkheden zien om uh, de marinierskazerne in Doorn te laten uitbreiden... Um, daar hebben we ook overleg over gepleegd met de provincie Utrecht. Die staan daar ook achter. Die zijn vanmiddag overigens ook uitgenodigd um, bij de vaste Kamercommissie. Dus die zullen da dat verhaal uh, uh, ook vertellen. En voor de rest denken wij ook nog, gelet op de business case... ...van dat wij uh, uh, de renovatie uh, in Doorn dat het goedkoper is dan uiteindelijk nieuwbouwen in Vlissingen. Oké, okay, ja, daar denkt Zeeland heel anders over. Hè? Die hebben in augustus 2011 een plan ingediend... Eh, waarin ze beweren dat het goedkoper en eh, meer toekomstbestendig kan... als de kazerne verplaatst wordt naar Vlissingen. Kunt u dat ja, van Ze hebben dat in november 2011 ingediend. Dat, uh, uh, dat klopt niet helemaal. Volgens mij heeft uh, de minister van Defensie... een, uh, een business case uh, in april uh, uh, kenbaar gemaakt... Aan de Tweede Kamer waaruit blijkt van welke plannen hij heeft. Want hij heeft natuurlijk altijd al een voorkeur gehad voor Zeeland. Van begin af aan van dit proces. Mm. Uh, um, en wij hebben natuurlijk bij onze Business Case ook gebruik gemaakt van de getallen die door uh, Defensie zelf zijn aangeleverd. Dus als men nu zegt van dat die berekening niet klopt, dan denk ik van nou dat is raar. Want we hebben gebruik gemaakt van de getallen van het ministerie zelf. Uh, um, maar we zullen vanmiddag eens horen wat de Vaste Kamercommissie al moet vragen heeft. Uh, ja, ons. maar daar klinkt een beetje in door. Ook al u aangeeft dat het niet klopt dat uh, Zeeland eerder al plannen heeft ingediend... dat u het niet helemaal vertrouwt wat er gaande is. Dat er een spelletje gespeeld wordt, of niet? Nou ja, ik weet niet of er een spelletje gespeeld wordt. Maar mij is wel duidelijk geworden, hè, volgens mij de Vaste Kamercommissie ook... dat de minister al eerder ook op vragen uh, die gesteld zijn hebben gezegd van, uh, heeft gezegd... heeft minister gezegd van dat hij gewoon een voorkeur heeft om naar Zeeland te gaan... Uh, het feit dat die hoorzitting er nu is, meneer Naafs... Is dat, is, voelt u dat toch een beetje als steun? Dat ook de Tweede Kamer graag wat meer wil weten? Ja, want kijk, uh, wellicht uh, had men het idee... Van dat dit snel doorgejast zou worden... om te kunnen gaan verhuizen naar Zeeland. Maar de Kamer die heeft toen ook nog een motie aangenomen... waarin de minister werd opgedragen... Uh, dat hij geen onomkeerbare stappen mocht nemen uh, voor. Vervolgens uh, uh, is nu deze hoorzitting. Dus ik denk dat... we uh, Kamerleden daar ook nog wel diverse vragen bij hebben te stellen. En Kunt u het nog één keer vertellen wat het voor Doorn zou betekenen als hij inderdaad vertrekt? Nou kijk, ik zeg altijd maar dezelfde reden waarom mevrouw Pijs graag wil... dat de mariniers naar Zeeland komen. Ja. Daarom willen wij ze hier gewoon houden. Uh, dat hoeft toch voor de recht geen uitleg? Uh. Nee. En uh, u heeft de historie aan uw kant? Wij hebben de historie aan ons kant, maar buiten de, dat wij de historie aan ons kant hebben... hebben wij ook een goede business case gemaakt waarin wij uitgaan van reële uh, getallen en cijfers. Wij zullen vanmiddag ook aan de vaste Kamercommissie uh, nog de suggestie doen van... kijk, wij maken gebruik van de getallen van Defensie. Defensie heeft een business case gemaakt, maar Defensie heeft daar natuurlijk ook een eigen belang bij. En de minister die heeft natuurlijk aangegeven dat hij naar Zeeland wil. Dat heeft hij van begin af aan gezegd. Ja. Hij heeft zelfs gezegd als Doorn en Zeeland uh, even duur of even goedkoop zouden zijn... lag de voorkeur toch bij uh, Zeeland. Nou, minister mag dat vinden... maar wij proberen onze business case aan te tonen... dat dat een onverstandige keuze zou zijn. Dat heeft u duidelijk gelet op de jaarlijkse meerkosten die die keuze huh. tot gevolg heeft. Dat heeft u duidelijk gemaakt, burgemeester Naafs van Doorn. Hartelijk dank. Straks. Tomislav Nikolic wordt vandaag beëdigd... als nieuwe president van Servië. Staan we zo bij stil. Staan ze ook stil op de weg, Tamara? Ja, nog wel. Ik wilde nog even terugkomen op die N57... auto richting Middelburg... Daar is de weg di dicht tussen Middelburg-Noord, Veren en Damport. Dat komt omdat er water op de weg ligt. Ze hebben nu een, een scheur ontdekt in het aquaduct daar. Uh, volgens Rijkswaterstaat kan het nog wel eventjes duren, de hele ochtend, uh, ze denken ze. Er is in ieder geval een omleiding via de U31. En dan heb ik nog een paar files, uh, opvallende files... Op, onder andere op de A2 Denbos richting Utrecht... tussen het knooppunt Del en Beest 4 kilometer... Dan de ring A10, Waterhaasmeer richting het Koenplein. Daar staat tussen de rij en Westpoort 7 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. you staring at my head. What more can I say it's best Take your ego.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 Okay, hoorde u met backseat Driver. Het is tien minuten voor half tien. Nu luistert het naar het NOS Radio 1 journaal tot tien uur. In Servië wordt vandaag Tomislav Nikolic... geïnaugureerd als nieuwe president van Servië. Nikolic is een omstreden figuur op de Balkan. Een aantal buurlanden blijft dan ook weg bij de plechtigheden. Correspondent David-Jan Godfra in de Servische hoofdstad Belgrado. david -Jan, waarom is Nikolic zo omstreden? Nou, dat is hij alleen al als je kijkt naar zijn geschiedenis. Hij is jarenlang de tweede man geweest van de Servische Radicale Partij. Een, een extreem nationalistische partij hier in, in Servië... waar Wojenslav Sjecel uh, de echte leider van is. En Cessio die staat terecht voor het Joegoslavië-tribunaal uh, vanwege oorlogsmisdaden. Nou, Nikolic zelf die is in 1999 en in 2000... toen uh, Slobodan Milošević uh, de, de touwtjes in Servië nog in handen had... is hij zelfs ook nog vicepremier geweest. geweest. Dus dat zegt wel iets over, over zijn geschiedenis. Maar in 2008 heeft hij gebroken met die radicale partij en vanaf toen is hij een veel gematigder koers gaan varen. Omdat hij zich ook wel beseft dat dat extreme nationalistische uh, nationalisme in Servië zijn langste tijd wel gehad had. Maar uh, hij was nog niet tot president verkozen, verkozen vorige maand. En... Toen toonde hij toch zijn oude aard weer. Bijvoorbeeld over Vukovar, een stad in, in Kroatië. Die in de oorlog met Kroatië etnisch gezuiverd is door de Serviërs. En uh, in een interview met een Duitse krant. zei Nicolis dat het een, Kroaat, of een Servische stad is. Dus je hoorde hem eigenlijk, eigenlijk denken: van wat, doen, wat willen die Kroaten daar eigenlijk? En als klap op, op de vuurpijl. Uh, heeft hij ook nog een opmerking gemaakt over Srebrenica. Ja. En daar zei hij over dat daar geen volkerenmoord is gepleegd. Weliswaar een ernstig. Misdaad, zei hij, maar, maar geen volkerenmoord. Nou, je kunt je voorstellen dat ze in Bosnië en Kroatië woedend waren over die opmerking. En uh, ja, Het resultaat is dat de presidenten van, van Bosnië en, uh, en Kroatië er niet bij zullen zijn vandaag. Sterker nog, uit de buurlanden komt alleen de president van Montenegro naar België. Dan. Nou, dat, dat soort opmerkingen vallen natuurlijk ook niet in de rest van Europa heel erg goed. David-Jan, hoe kijken ze buiten het voormalig Joegoslavië naar uh, deze Nicolitsch? Nou, daar zijn natuurlijk ook de stekels recht overeind gaan staan. na die opmerkingen over Srebrenica en, uh, en Vukovar... Uh, heeft, heeft Nikolic een enorme lading kritiek over zich heen gekregen... uit Brussel, uit alle EU-lidstaten, uit Washington. Maar ik heb het gevoel dat ze daar in Brussel... toch nog even willen kijken of hij zo doorgaat. Of dat het misschien twee uitgeleiders zijn geweest. We hebben Servië spot van, per, per slot van rekening kandidaat voor de EU. Ja, en zo'n kandidaatlid laat je niet zomaar vallen. En dat zie je ook wel aan het feit dat uh, de uitbreidingscommissaris... Van de Europese Commissie, Stefan Fule, er vandaag bij is. En uh, dat Nicolich op donderdag naar Brussel gaat voor zijn eerste officiële uh, bezoek als president. Dus de deur staat nog wel open, maar er erg veel ruimte heeft hij denk ik niet meer. En wat zal zijn beleid richting Europa zijn? En kan hij zijn stempel gaan drukken op het Servische beleid wat dat betreft? Nou ja, hij heeft de afgelopen jaren heeft hij steeds wel gezegd dat uh, het EU-lidmaatschap ook voor hem prioriteit heeft, maar niet onder elke voorwaarde. En uh, of hij een stempel kan drukken, dat hangt er af... wat voor regering er in Servië komt. Daar wordt op het ogenblik over onderhandeld. En uh, de zaken voor de partij van Nikolic, die staan er niet, niet niet zo goed voor. Die gaat waarschijnlijk geen deel uitmaken van die coalitie. Nou, als dat niet het geval is, dan is zijn. zijn, zijn, zijn een kans als president om echt een stempel te drukken niet zo heel erg groot. Want ja, een president is toch een beetje een ceremoniële functie in, uh, in Servië. Hoewel die wel dwars kan liggen bij wetgeving en, en dat soort dingen. Maar als onverhoopt die partij van Nikolic wel deel gaat uitmaken van een coalitie. Dan is hij dus president. Dan is hij partijleider. En dan kan hij uh, zijn, zijn partijgenoten in de regering uh, ja, duidelijk aansturen. En dan is de situatie dus, uh, dus heel anders. Dan kan hij wel degelijk een stempel drukken. Oké. Okay. Nou, David-Jan. Voor nu, dankjewel. Gaan we naar oranje, want uh, de winkels zijn al weken oranje. Maar niet ieder product dat meeleeft op de populariteit van het EK... Het nationale voetbal, is een schot in de roos. Is goed te zien in de speelgoedbranche. Eigenlijk lukt het spelletjesfabrikanten al jaren niet... een lucratief voetbalspel te verzinnen. Flops zijn talrijk... Kastkrakers schaars. Toch waagt Goliath een poging. De Hattemse spelletjesfabrikant wil Europa veroveren met foos. Dat is tafelvoetbal zonder tafel. Waarbij trucs belangrijker zijn dan goals. Ik ging er net overheen. Bent u al bedreven? Ik moet nog wel een beetje oefenen. Er zijn zoveel trucs. Dit is de moeilijkste opzetvoet. De moeilijkste opzetvoet? Er zijn vier verschillende opzetvoetjes. Eentje waarmee je makkelijk de lucht in kan... Eentje waarmee je in de goal makkelijk kan blokken. En eentje die hele rare effecten naar links en rechts geeft voor de schijnbewegingen. Het mooie van het spelletje is ook dat op het moment dat je dus linkshandig bent, draai je het hoofdje om. En dan kun je als linkshandige er ook mee spelen. Ah, het zijn een soort uilen. Ze kunnen een hoofdje meerdere keren omdraaien. Piet Velsel van spelletjesfabrikant Goliath. Bij deze moet je dus de bal op je voeten leggen. Naar je borst toe gaan en vervolgens koppende doeling. Bent u eigenlijk zelf de doelgroep? Uiteraard kan iedereen van 8 jaar en ouder hiermee spelen, van 8 tot 88, maar de basisdoelgroep zijn eigenlijk toch de jongens van 8 tot 12 jaar. Kijk nog niet gelukt, nog even oefenen. Je pakt hem aan zijn armen vast, de ene arm. Die hou je vast en de andere arm gebruik je om het poppetje mee rond te draaien. Waardoor je dus eigenlijk de bal heel hard kan schieten. Jikke Bakker, ontwikkelaar van dit spel. Eigenlijk is het Tafelvoetbal zonder tafel. Ieder spel begint met een prototype. Wat? Heeft u het basisidee nog? Die hebben we nog, ja. Zit veilig in een doos, zie ik. Ja, sommige zijn al een beetje kapot gegaan, want we hebben het ook getest met een aantal kinderen op basisscholen en die. Uh... Kijken of het kinderproof is. Ja, dat was het dus niet. <laughs> nou, dit is het basisidee. Met één handgreep in plaats van twee. En die handgreep, dat heeft wel wat van het uiteinde van een schroevendraaier. Het lijkt een beetje op het uiteinde van een schroevendraaier inderdaad. En uh, het poppetje draait daar los omheen. Dus uh, het basisidee was eigenlijk dit. Je houdt hem uh, de handgreep in je hand en dan met je vinger kan je het poppetje draaien. Eigenlijk datgene wat met tafelvoetbal officieel niet mag zo draaien, dat kan je hier heel goed mee doen. Dus. Hoe oud is deze? Drie jaar geleden is dit al uh, bedacht eigenlijk. Dit prototype is dus geboren in 2009. Ongeveer. En dit is alleen nog maar het poppetje. Later kwamen er nog de kaarten, de trucs dat bij. Dat is er ook allemaal bij bedacht, inderdaad. Waarom eigenlijk? Omdat gewoon een tafelvoetbalspel te simpel was? Uh, scoren kan iedereen, maar uh, eigenlijk gaat het bij Foes ook om... hoe scoor je die bal? Maak je een mooie omhaal of een lopje over de keeper heen? Nou, dat zijn allemaal trucjes die je kunt doen. Wordt dit nou net zo'n succes... Als Rummy Cup? Laten we het hopen. Rummy Cup gaat 32 jaar mee. Want dat is ook van nu, hè? Ja, inderdaad. We gaan ervan uit dat dit net zo'n succes gaat worden. Het kan ook floppen. Het is top of flop. Een spel te maken wat kinderen echt aantrekt, blijft moeilijk. Als het tegenvalt, de verkoop, heeft u dan een plan B... Want u komt er natuurlijk binnen een paar weken achter of het werkt of niet. Dat zou kunnen, maar we verkopen het niet alleen in Nederland. Dus stel, Nederland zou geen EK winnen, maar Frankrijk zou hem winnen. Of Spanje zou hem winnen. Uh, daar verkopen we het ook. Dus dan hebben we als plan B dat al ons voorraad die kant op gaat. Michie van Rijn is professioneel bezig met speelgoed. Ik ben secretaris van de Stichting Speelgoed Nederland. Wij hebben een website www.speelgoedinfo.nl. En daarop wordt onafhankelijk informatie gegeven over alles wat met speelgoed te maken heeft. En u heeft... U heeft dus een beeld van het aantal voetbalgerelateerde spellen dat Paul voor het EK uitkomt. Ik zou dat moeten hebben, ja. En? Het is uh, niet veel. Wat is niet veel? Voor zover ik weet is er één artikel dat speciaal voor... Uh... Oranje gemaakt is dit jaar. En die heb ik zeker in mijn rugzak. Ah, ik hoop het. Foes. Of Foes, ja, dat was het. Ze noemen het tafelvoetbal zonder tafel. Oeh, dat is alleen al slim slimme Ja? Tuurlijk, want dan kan je het overal spelen. Kijk, deze heeft oranje armpjes. Ja. Met de ene hand vasthouden en de andere hand draaien. Oké. Okay. En kunstjes doen. Ik neem aan dat er een balletje bij zit. Ja, het balletje zit onder in mijn rugzak. Oké. Okay. Daar is hij. Ja. En we hebben een doel. Oh, dat lijkt me heel goed, ja. Want wat moet je in het leven zonder een doel? <laughs> het is, heb ik begrepen, heel erg moeilijk om te scoren met een voetbalspel of een voetbalgerelateerd spel. Ja. Herkent u dat beeld? Mensen onderschatten wel eens waar aan speelgoed moet voldoen. Uh, dat is werkelijk een ongelooflijke hoeveelheid uh, veiligheidseisen. Dat maakt het ontwikkelen van speelgoed heel erg duur. Dus je moet toch een hele uh, ja, reële kans erin zien dat je daar wat mee uh, kan verdienen weer. Bijna zeker weten dat het scoort. Bijna zeker weten dat het scoort. Dus ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen uh, zomaar even een speeltje op de markt brengt. Al dus speelgoed-expert Michel van Rijn. Het ging over Fouz, Atomse spelletjesfabrikant... op een poging een geslaagd voetbalspel te maken. Maar het echte voetbal, spits van het Italiaanse elftal... was tijdens het duel tegen Spanje een man waar naar gekeken werd. Met hoop en met vrees. Mario Balotelli. Het enfant terrible van de Azuri. Maar ook de man die voor de doelpunten moest zorgen. Edwin Cornelissen was benieuwd hoe Balotelli ligt bij de Italiaanse tivozen. 21 jaar is hij, Mario Balotelli. Balotelli. Good player, good player, but then he has his bad moments. Kind van Ghanese immigranten, met een neusje voor de goal. <laughs> well, some people like him, but others don't. I don't know. I think he's a bit of a clown. Maar ook een avant terrible die bij zijn club Manchester City regelmatig zijn rode en zijn gele kaarten pakt. The one that can get sent off very easily. Die overhoop ligt met zijn trainer is hot. How do you hot, hot, hot-headed? Hot. Hij kan een aanwis zijn voor je elftal omdat hij scoort... maar hij kan ook een blok aan het been zijn vanwege zijn misdragingen. Okay, that's what make or dus hoe kijken de tifosi van Italië nou tegen hem aan? There's no doubt that he's a really talented player and I think he's going to kick us. De een roemt vooral zijn voetbalkwaliteiten en denkt dat hij wel als de ster van het EK kan worden. I think he may actually be a surprise of the tournament, but I wouldn't want to be his manager at all. De ander heeft zijn bedenkingen. Over, overvalued. I mean, I think there's not as not, nothing so far. En het gros van de niveau wijst erop dat hij wel zijn hoofd erbij moet houden. I hope he's going to score today. They hope that today can play with the, the heart and the brain. It's the most important is working with the brain. <laughs> En dan de wedstrijd, waar Balotelli zijn voeten moet laten spreken. Het is een overtreding. Maar scoren doet hij niet. Wel pakt hij als eerste speler in de wedstrijd de gele kaart. Maar Geel is zwaar gestraft voor deze actie. Balotelli is een fragile guy, Hij is altijd at het centrum van attention. Als je ook het publiek ziet, was hij altijd aan hem. Hij heeft een kaart en heeft een heel grote situatie. Kassanus wacht lang en wacht lang. De hele After that uh, opportunity, I was, I think, he was going to go down uh, psychologically. I think the guy is very good with uh, the feet. He needs more, uh, I don't know, mental stability and uh, to be more quiet and not listen to people. And, uh... Hij zou het wel moeten uitleggen. Balotelli van het veld af en een heel lauw hand, zorg heeft hij aan Prandelli. Uh, het laatste wapenfeit van Balotelli deze wedstrijd: zijn wissel. Hij maakt misbaar langs de kant is het duidelijk niet eens met de keuze van Prandelli. En even later zien we hem lang uit vol onbegrip op de bank zitten. moet een beetje meer be think a little bit more, you know, before he he do anything on the pitch because you know it's very good that they him and the goal Maar goed, het werd 1-1 en het was geen doelpunt van Ballotelli Italië Spanje dus 1-1. Radio 1 het NOS Journaal. Deeltijd WW werkt niet, blijkt uit onderzoek van sociale zaken en luchtalarm door brand in Oldenzaal. Goedemorgen, het is half tien. Ik ben Lieselot Thomassen.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 In Oldenzaal is het luchtalarm afgegaan omdat er bij een brand veel rook is vrijgekomen. Alle bewoners van de wijk Essen moeten ramen en deuren dicht houden. De brandweer roept mensen op om binnen te blijven. Er komt veel rook vrij in die wijk, zo'n dus forse rookkolom die die kant op trekt. En rook is natuurlijk altijd uh, gevaarlijk, niet gezond. En veel mensen zijn bezig met verrichtingen van metingen. wat de concentraties van gevaarlijke stoffen in die rook zijn. En tot die tijd geldt dit scenario. De brand brak vanochtend uit in een Chinees restaurant. Er was niemand aanwezig in het pand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden.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 We willen weten uh, hoe de kosten zo uit handen zijn gelopen de afgelopen tien jaar. Uh, hoe we in dit project uh, eigenlijk uiteindelijk verzeild zijn geraakt. En wat realistische verwachtingen zijn voor het verdere verloop van het project. Nederland heeft al een fors bedrag geïnvesteerd in de ontwikkeling van de JSF. Maar formeel nog niet besloten om de gevechtsvliegtuigen ook daadwerkelijk te kopen. In de Tweede Kamer is er volgens ons nog weinig steun voor het plan van GroenLinks. Veel partijen vinden een parlementaire enquête voorbarig.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 Bij een meldpunt van FNV-bondgenoten kwamen vervolgens ruim 1400 klachten binnen over het bedrijf. Het uh, intimiderende gedrag, uh, niet accepteren van ziekmeldingen, inleveren van verlofuren, uh, niet accepteren van, van, uh, dat je ziek bent. Het, het, ja, je kan het zo gek niet bedenken wat er allemaal binnenkwam. En tot zover dit nieuwsoverzicht. AMB verkeersinformatie. Op de ring A10 staat tussen het knooppunt De Nieuwe Meer en Westport 4 kilometer richting het Koenplein. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en het knooppunt Valburg 6 kilometer. En de N57, o o sorry, Ouddorp richting Middelburg moet dat zijn. Tussen Middelburg Noord en Veren en het Dampoort. Die, uh, die weg is dicht omdat er water op de weg ligt. Dat komt door een scheur in het aquaduct. En u kunt omrijden via de U31. Vijf over half tien. Goedemorgen tot tien uur is dit nog het Radio 1 Journaal. Ja, Duitse bedrijven hebben steeds meer moeite om stagiairs te vinden. De zaken gaan zo goed dat er meer stageplekken zijn dan studenten. Nou, ondertussen ligt in Spanje de jeugdwerkloosheid hoger dan 50 procent. En dat bracht een paar Duitse bedrijven op een idee. We laten stagiairs uit Spanje komen om het gat te vullen. Verslaggever Jannik Edink bezocht zo'n bedrijf grote fabriekshal in het Eemsland. Het gebied dat langs de noordoostgrens van Nederland ligt. Ze maken hier veel liftmachines, Zoals vorkheftrucs en kleine hijskranen. Maar ook veel spullen voor het bouwen van tunnels. En sinds begin mei hebben ze hier twee nieuwe collega's rondlopen. Sylvia en Daniel. Twee stagiairs die zijn ingevlogen vanuit Spanje. In de werkplaats wordt een kleine hijskraan getest. Alles werkt prima en dat betekent dat Daniel zijn werk goed heeft gedaan. Hij studeert Megatronica in Spanje, wat eigenlijk zoveel is als elektrotechniek voor machines. En zijn vrienden zijn jaloers dat hij nu stage loopt in Duitsland, want die zitten zonder stage of werk. Sommigen hebben de mazzel dat hun familie een bedrijfje heeft waar ze terecht kunnen, maar voor de rest is de situatie voor Spaanse jongeren niet best. En ook de Duitse bedrijven hebben een probleem. Het gaat daar zo goed dat er een gigantisch overschot aan stageplaatsen is. Ook de eigenaar van machinefabriek Paus merkt dat probleem. Hier in Emstand is dat zo. Hier in Emstand is het heel zo dat er meer vrije uitbildingsplaatsen zijn als er bewerber zijn. En dat is door alle branchen. En dus besloot Machinefabriek Paus om mee te doen aan het project om Spanjaarden als stagiairs aan te nemen. Want in Spanje staan ze te trappelen om te komen. Daar zit meer dan de helft van de jongeren zonder werk. In Duitsland is dat minder dan 10%. Geschäftelijke contacten naar Zuid-Amerika. Hier in weer niet. We hebben veel klanten in Zuid-Amerika, zegt de fabriekseigenaar. Dus in die zin komen voor ons twee zaken samen. Er zijn te weinig vaklieden, we hebben grote moeite om nieuw personeel te krijgen. En het is nog moeilijker om Spanjaarden te krijgen, dus dit is de ideale situatie. We activiteiten in Zuid-Amerika helpen kan. In komt voor ons twee samen en daarover zijn we heel Andere stagiair Sylvia werkt op de administratieafdeling. Ik probeer de taal snel onder controle te krijgen, zegt ze, want als het goed gaat, dan kan ik in augustus met de echte stage beginnen. En die duurt drie jaar moet het alles heel klare hebben. Ondertussen heeft ze ook de Duitse levensstijl onder controle. Het is waarom de mensen een siesta hebben. Ze duurt een uur, maar dat is ook omdat de horens verschillen zijn van hier. In Spanje nemen we altijd een siesta. Dat was heel ontspannen. Maar dan was je de hele dag kwijt. En nu ben je om vijf uur klaar. Dan heb je nog een hele hoop aan je dag. Ik denk dat we de hele dag de siesta nemen of de barrije nemen. Fabriekseigenaar meneer pauze is over de afgelopen maand erg tevreden. Bisher zijn we met de beiden zeer tevreden, ja. we zijn beide zeer engageerd. Het moet natuurlijk nog een beetje aan de spraak gaan. De twee stagiairs werken erg hard. Ze moeten natuurlijk nog wel wat aan de taal werken. Maar als het zo doorgaat, ben ik er bijna zeker van dat we ze allebei in dienst nemen. En als zich dat zo positief ontwikkelt, ben ik het nu zeker dat we beide hier verder in beschäftigen. Kijk eens aan, een tevreden Duitse ondernemer over zijn stagiairs uit Spanje. Zo klinkt de peperbus in Zwolle, belangrijkste toren in Zwolle, onmiskenbaar. Ik herken het overigens niet, want zo klonk die in de jaren 80. Het is te horen op geluidvanederland.nl. In samenwerking met instituut Beeld en Geluid worden de geluiden van Nederland verzameld. Joos van de Kerkhof en Arnaud Tra, een van de initiatiefnemers van de website... zitten nu in het geluidenarchief. Dames en heren, de stoptrein naar Halen, overgeet Zalbrood aan heeft de vertraging van ongeveer 15 minuten... Welke de eerste van de trein welke stopt, de amsterdam Dijk en Aalleg, is de trein welke zal vertrekken van spoor. Bijna zonde om eroverheen te gaan praten. Het Amsterdam Centraal Station van jaren 80 waarschijnlijk. Je hoort gewoon geld, je hoort nog een loket. En je hoort iemand zeggen dat de trein vertraging heeft. Je mag hem best laten horen hoor. We hebben net het idee alsof we op het Centraal Station zijn van, van zoveel jaar geleden. Dat vindt u mooi. Uh, ik vind dat prachtig, ja, omdat je het heel, groot, heel goed het verschil hoort tussen uh, nou ja, ho hoe zo'n station zich ontwikkelt. Als je daar nu rondloopt, dan hoor je over chipkaarten, het piepen en uh, het loket, dat zijn er denk ik nog een stuk of vier. Uh, alleen voor internationale reizen uh, is er een heel groot loket. Maar uh, ja, en muntgeld inderdaad, dat hoor je ook niet meer. Ik vind het bijzonder, je hoort het echt het verschil hoe, uh, hoe Nederland zich ontwikkelt. Dank je. Bent u zo melancholisch? Uh, ja, ik, ben wel, ik hou wel van oude dingen. Dat vind ik wel leuk. Ja. En bent u dan ook zo iemand die, als u een foto ziet van een paar jaar geleden, dan wel die foto ziet, maar voornamelijk het geluid daaromheen hoort? Ja, ja dat gebeurt wel. Ja. Dat, ik, dat ik heel specifiek weet van, oh ja, dat is daar waar bijvoorbeeld uh, een weekend uh, kamperen, dat ik heel goed nog weet hoe het bos klonk en uh, dat de specifieke bomen staan en dat die naaldbomen ruisen anders dan. Uh, bladbomen. Daar, daar, daar, daar ben ik me wel mee bezig. Ja. En uiteindelijk moet het archief ook iets gaan worden waarin je de naaldbomen en de bladbomen ook allemaal los van elkaar hebt en misschien zelfs nog wel een naaldboom uit 1980 en een naaldboom uit 2013. Ja, als ze er dan nog zijn, bij wijze van spreken. Nee, dat, dat is inderdaad de bedoeling. We zijn vooral op zoek naar hoe Nederland ontwikkelt in geluid. En als er dus bijvoorbeeld een bos is dat verdwijnt... Uh, vanwege het aanleggen van een snelweg... dan is dat al een heel groot verschil natuurlijk. Ik bedoel, dan is het van een naaldboom naar geen naaldbomen naar ruizende autobanden op de weg. En uh, dat, dat, dat soort dingen willen we vastleggen. We zijn inmiddels uh, een jaar of twintig verder... In verband met barre weersomstandigheden, uh, zegt de omroepster... Uh, is het dak dan uh, van afgewaaid van het centraal station. En toen bent u daar naartoe gegaan. En toen hebt u vooral willen horen hoe het dan in redelijke stilte klinkt... als er dan toch duizenden mensen bij elkaar zijn. Ja, precies. Uh, kijk normaal gesproken, als je in die grote hal staat... hoor je de treinen heen en weer gaan. En een lage drone van die treinen die dat hele gebouw laten trillen. En ja... Ik, dacht, ik wou er eigenlijk heen. Ik dacht van, nou, als er dan ruiten naar beneden komen, dan kan ik dat opnemen, tof. Maar dat, die kwamen al niet meer naar beneden. Uh, maar ik, wat me heel erg opviel, is dat er een soort rare sfeer hangt in zo'n hal. Omdat iedereen een soort van gefocust is. Van ja, ik wil. Het is ontzettend rot weer, ik wil naar huis. Maar de treinen rijden niet. Dus je krijgt een soort. Ja, een beetje snelkookpangevoel. Van mensen die overal vragen van ja, hoe. Ja, uiteindelijk is het toch ook wel mooi om uw beeld erbij te zien. U gaat met uw handen zo uh, helemaal naar de zijkant. Uw ogen gaan er heel erg op en neer. En u beweegt zelf heel veel als u verhaal vertelt. Ik merk zelf ook dat ik mijn hand nu erg aan het bewegen ben. Maar kom, we gaan naar het centraal station van toen. De paniek is er niet echt te horen. De boosheid ook niet echt. Maar je hoort wel heel veel mensen in een grote, uh, holle ruimte. Nu we toch in Amsterdam zijn, u zoekt voor het hele land hoor. Maar uh, nu we toch in Amsterdam zijn, laten we eens naar het Rembrandtplein gaan. En u kunt hieraan horen dat dit van lang geleden is? Ja, en het feit dat het op een monoband is opgenomen. Uh, je hoort ook een klein beetje dat de band niet helemaal lekker liep op een gegeven moment. Dus dan, dan hoor je dat het geluid verandert. Maar je hoort ook uh, ja, de rust in de stad. Ik bedoel, dit is dan een terras, maar als je nu op een terras zit... hoor je kaartmuziek op de achtergrond, zeker op het Rembrandtplein. Wat u graag zou willen, is dat mensen nu naar het Rembrandtplein gaan... of naar de Vrijthof in Maastricht, of naar het plein, waar dan ook... Om het geluid van nu op te nemen, dan gaat u op zoek ook naar het geluid van vroeger. En dan kun je dat verschil ook horen. Ja, en sterker, als we, sterker nog, als we dat blijven doen de komende 20 jaar, 50 jaar, dan hebben we 100 jaar het geluid van Nederland. En ja, kun je door de tijd reizen een beetje in geluid. Gaat u mee in stilte gewoon, 20 jaar geleden, op het Rembrandtplein zitten. Kopje koffie, kopje thee. Je kunt zelf gaan luisteren via de site geluid Nederland.nl. Er is ook een app en dat heet Geluidenjager. De Radio 1 Sportzomerbus en die is vanochtend doorgereden met uh, achter het stuur Prem Radekichen naar een ziekenhuis. Prem, waar ben je? Lara, ik heb niet gereden, dat is de technicus ah, Barbara Laatselaar, wat geweldig is. Ik sta hier in een ziekenhuis in Amstelveen, want het is luisteraars Men's Health Week. En vandaag zijn er in diverse ziekenhuizen voorlichtingsbijeenkomst. U kunt bij bepaalde ziekenhuizen naar binnen gaan en dan kunt u uw broed prikken om te kijken hoe groot uw suiker is. Maar ik uh, was erg geïnteresseerd in de uroloogdochter Kobie Reisman. En ik ben in een behandelkamer en dan moet ik het even beschrijven. Het is een bed, zoals u nu wel kent voor de, uh, voor de vrouwelijke patiënten bij een gynaecoloog, van die beug. En dan is er een, een keurig ja, zo'n lichtbed. Alleen is daar een apparaat bij. Um, uh, ik zal eerst vragen, dochter Reisman, dit is de ouderwetse. We, uh, een, ik zie een stalen pin. Zo'n beetje ja, Het lijkt op een schroevendraaier. Uh, en daarin binnen zit weer een, een dunnere pin. Wat is dit? Dit is een vrouwencystoscoop. En cystoscoop mm. betekent een kijkertje in de blaas. Scopie. Mm is kijken, cisto is blas, mm -hmm. dat komt uit Latijn. De kijkertje is een lens waarmee dit soort apparaat wordt eh, toegepast... om te kijken bij een vrouwenblas als er zijn problemen bij. Maar twintig jaar geleden werd ook zo bij de man bekeken. Dus dan in de penis van de man, door het plasgaatje... kwam dit enge, keiharde, metalen ding. Oh, nee. Het lijkt erg <laughs> eng. Twintig jaar geleden was het veel lastiger inderdaad... maar tegenwoordig hebben we mooie apparaten. Wat zei je, Marcel? Hou op! <laughs> <laughs> nou, Ik weet het je wat het leuk is eintrekken. Marcel? Omdat, omdat mensen zoals jij daarover klaagden, is de medische vooruitgang niet te stoppen. Ik heb nou in mijn hand een, een, een, een soort zwart plastic dingetje met een, een lampje erin. Dat is de moderne uh, apparatuur. Mm -hmm. Wat is dit nu? Dit is de flexibel cystoscoop. Mm -hmm. Daarmee kijken we bij de plasbijs en de blaas van de man. Uh -huh. De man heeft een langere plaatsbijs met bochtjes erin. Uh -huh. Dus de medische wereld heeft vooruitgang geboekt... en heeft een flexibel apparaat en die kan... 180 graden draaien. Zoals je, zoals je wel eens in die films ziet wanneer die spionnen komen dat ze dan zo'n klein dingetje cameraatje naar boven doen en die gaat dan om zich heen kijken. Zoiets? Zoiets. Ja. Daar kan je ook met de motor meekijken. Oké. Okay, en, en, en van wat voor materiaal is dit gemaakt? Dit is uh, van uh, silicon en binnen zitten glasvezels mm -hmm. en de glasvezels leiden de uh, um, beeld naar een camera en daarmee kan ik op de monitor en de patiënt kan ook meekijken precies wat er zit in de plas bij zijn de blas. Luister als je hebt dat dus zo'n computerscherm. En dan lijkt het echt op die spionagefilms. En wat het leuke is, heeft hier een voorbeeld van zo'n penis met een gaatje. Maar dit ding is vier of vijf millimeter dik, hè? Drie tot vier millimeter. Maar is dat niet ontzettend pijnlijk? De plasbijst van een man is ongeveer zeven tot acht. Millimeter. Dus het is geen enkele probleem. Oké, okay, en dan, dat schuift u dan naar binnen. En wat kan je dan, wat, wat, wat ziet u dan bij de blaas? We, eh, wij, wij gebruiken de cystoscopie om te kijken naar prostaatvergroting, naar afwijking in de prostaat, afwijking in de plasbijs en afwijking in de blaas. Dus denk aan stenen of blaastumoren. Dat kunnen we met dit apparaat eh, vaststellen en daar kunnen we de mensen mee helpen. En u vindt eigenlijk dat mannen zich veel meer moeten laten checken? Ik vind sowieso dat mannen in Nederland, eh, in, niet alleen in Nederland, in de hele wereld, maar ook in Nederland, niet goed voor zichzelf zorgen. Mannen leven gemiddeld vier tot vijf jaar korter dan een vrouw. Ja. Dat is jammer. Ja, maar het is toch leuk dat Lara langer leeft dan ik. Want ik bedoel, ze heeft ook een aangenamere stem. Dus, ja. Nou, dat is mooi voor Lara, maar niet voor, voor u. En het gaat met name en niet alleen op het levensduur... maar ook kwaliteit van het leven. Mannen, mannen luisteren niet naar hun lichaam... gaan veel eh, minder, minder vaak naar de huisarts... en... Eh, en daar kan ik nog heel wat over vertellen. En dan gaan die mannen vervolgens suikerziekte krijgen. Moeten ze naar de fysiotherapeut, moeten ze aangepast. En dat kost ons bergen, bergen voor geld. Dus wat u eigenlijk zegt is, jongens, let erop. Als je er voorkomt, is, beter dan genezen. Preventie is uh, zo belangrijk. En jammer genoeg, de verzekeraars en de overheid... doet niet voldoende om preventie te doen. Daar, daarvoor doen we dit week een voorlichtingbijeenkomst. bij. Een voorlichting en we proberen we om aan en vol te lichten over de risico's die ze lopen. Luisteraars, en wat we gaan doen, omdat ik graag meedoe, uh, dan zijn we tussen 11 en half 12 weer. Uh, en dan zit uh, Thees van de Brink en Willem Eender, en dan gaan we het echt hebben over prostaatkanker en nog veel meer. Dus Lara en Marcel, uh, spits je oren. Gaan wij doen.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 Unicorn loves deer, hoort u van Alamo Racetrack. Opnieuw een weekend vol religieus geweld in Nigeria. Bij twee aanslagen op kerken in het midden- en ook noordoosten van Nigeria... vielen zeven doden en raakten vele tientallen mensen gewond. Extremistische moslims drukken de laatste tijd steeds meer een stempel op het land. Maar niet alleen kerken zijn het doelwit, vertelt de Afrika-correspondent Koerd Lindij. Het gaat om een extremistische uh, Islamistisch, islamistische groep Boko Haram... Die uh, voert aanvallen uit vorig jaar, bijvoorbeeld op het hoofdkantoor van politie in de hoofdstad Abuja. Het uh, hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Abuja is toen ook uh, aangevallen. Maar er worden ook kerken aangevallen. Uh, een paar dagen geleden heeft een zelfmoordactie in een kerk in Jos tot uh, doden geleid. En dit weekend. Opnieuw in Jos, wat altijd een centrum is van religieuze spanningen. want het ligt in het centrum van het land, op de scheidingslijn eigenlijk. tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden. En ook in het noordoosten. Uh, is er gisteren weer een uh, aanslag uh, plaatsgev uh, heeft plaatsgevonden in de deelstaat Borno. En dat is in het gebied waar vooral Boko Haram. ...erg, uh, erg sterk is. Dus dit hoort bij de dagelijkse gebeurtenissen inmiddels... ...sinds een jaar in Nigeria. Ja, kort, het is Boko Haram dus om de christenen te doen. Hoe wordt daar door die christenen op gereageerd? Nou ja, dat is precies wat ze proberen... Uh, ...te ver veroorzaken met dit soort aanvallen, dat in het land van twee goden... Uh, ...Nigeria is ruwweg uh, onderverdeeld in moslims in het noorden, christenen in het zuiden... ...maar er zijn heel veel uh, minderheden van christenen in het noorden en ook moslims in het zuiden. Uh, Boko Haram wil die spanningen aanwakkeren, wil dat de christenen gaan terugslaan... ...en hoopt dan in die gecreëerde chaos... Uh, ja, het paradijs uh, te bereiken. Ik hoop daar politiek gewin uit uh, te halen. wanneer uh, de religieuze gemeenschappen elkaar in de haren gaan vliegen. Ja. Het is toch uh, bruut geweld dat extremistische moslims gebruiken in het land. Wat kan en wat doet de regering eraan? De regering roept eigenlijk elke keer naar zo'n aanslag. Maak je geen zorgen, we hebben de situatie onder controle. En ze zijn nauwelijks uitgesproken, de regeringsfunctionarissen, of er vindt weer zo'n aanslag plaats. Uh, er gaat al een gigantisch deel van het regeringsbudget naar veiligheid. Uh, dat is ook toegenomen uh, de afgelopen anderhalf jaar. En dat leidt niet tot, uh, tot echt... Uh, goede gevolgen dat de veiligheid uh, uh, toeneemt. De Nigeria is toch deels een falende staat en is niet in staat om dit soort uh, geweld, tenminste tot nu toe, uh, te bestrijden. Niet met militaire middelen. Dat is onze correspondent in Afrika, Koert Linder. Tabakswinkeliers en pompstationhouders in de grensgebieden maken zich zorgen. Door de geplande accijnsverhoging op tabak van 35 cent per pakje... en de algemene btw-verhoging van 2 procent... vrezen zij hun klanten te verliezen aan de buurlanden. Komende week lobbyen ze bij politici. Verslaggever Theo Verbreggen ging naar Roosendaal... en dat ligt, zo weet u, vlakbij de Belgische grens. Ja, dankjewel. Michel Baks van uh, Tam Oil hier in Roosendaal. Ja, u bent hier natuurlijk om, om eens te horen wat uh, de grensondernemer in mijn branche uh, daar nou van vindt. Maar het verschil met België wordt, wordt maar alsmaar groter en vooral op, uh, op de eurobrandstof. Maar dat betekent wel voor die particuliere klantengroep die hier bij mij zit, maar niet alleen bij mij, hè, want ik spreek niet alleen voor mezelf... Hè. Ik spreek zeker ook gast voor al mijn collega's hier aan die grens. We hebben een hele lange grens. Van Groningen naar, naar, via, via Limburg naar, naar Zeeland vlaanderen um, uh, Dat betekent dat gewoon al die ondernemers die hebben er allemaal last van hebben. En ik merk dat gewoon. Hoe merkt u dat? Ik merk dat gewoon aan het tankgedrag van de klanten. Die tanken kleine stukjes. Ja, die brandstof, die gaan ze gewoon voor het andere stukje. Oh, die tanken kleine stukjes? kleine, zoals, kleine bedragen. Hè. En, en het andere gedeelte, dat gaan ze gewoon wel tanken. Kunnen we kunnen het ook even over de rookwaar hebben, ik zou even met u eigenlijk naar, de, naar het rookwaar willen lopen. Kan dat even? Ja dat kan wel. Dus achter de, de kassa even. Ja. Hallo. Hallo. Even kijken, want hoe duur is nou wat, laten we eens even een, een pakje Malboro nemen maar even als voorbeeld hè? Ja. Nou, Dat is meestal een soort standaard hè? Die kost nou 5,40 euro bij mij. En dat wordt straks? En dat wordt 5,90. euro. 90. En hoe, hoe, hoe duur is het in België? Dan gaat het ook ja, een beetje omhoog, hè? Precies. Als we alles zo een beetje meerekenen, we rekenen, we rekenen alles bij, dan gaat het strak op, op deze prijs gaat het ongeveer een euro schillen. Een euro per pakje? een euro per pakje. Dat is veel, hè? Als je nou een slof sigaretten koopt en je gaat de volle tank benzine ja, in België ja. halen, hoeveel voordeliger ja, dat, ben ik dan dat, uit? Dat, ja, dan, ja, je wilt dat, geen reclame ja, maken voor de heen, zuiderburen, maar... Ik ook niet, ik ook niet, maar, maar ik wil het ook niet ondersteunen wankers tegen. Dat is natuurlijk een doorn in ons oog is, hè? dat, dat heel vervelend is, dat, je, dat we concurrentie krijgen... Op de tabak, not, nota bene. Kom nou, dat kan echt niet. Ja. Ik bedoel, dan moeten ze kleinere stapjes maken. En ik ga er nu gelijk wat oplossingen voor maar ze zouden kleinere stapjes moeten maken die gelijke tred houden met de buurlanden, zodat het verschil tussen die twee uh, prijzen niet te hoog wordt. En dan heb ik het zeker over die twee groepen. Nee? Maar meneer Baks, nou even, it's all in the game. Hè? Ja, ja, Je bent ondernemer en soms is het in België duurder en soms is het in Nederland duurder. Absoluut niet. U zegt totaal iets verkeerd. Het is al 25 jaar hetzelfde. Dan moet ik er niet nog eens een, een, een concurrentie van van, van verschillende in België bij krijgen. Dat kan, ik, dat kan ik gewoon niet hebben. Echt waar, geloof me maar. Maar het ja, is niet de moeite om op en neer te rijden, denk ik. Nee, vindt u toch nee, niet? Nee, toch niet, denk ik. Nee, nee. Het gaat straks ongeveer een euro per pakje schelen, hè, met tabak. Dat is wel heel erg veel, hè. Daar ga je even de grens over, natuurlijk. Hè? Dat is wel de moeite dan, hè. Ik denk dat dan wel heel veel mensen richting België zullen trekken vanuit deze grensstreek. Een bijdrage van de verslaggever Theo Verbrug. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. We gaan even naar de collega's. Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven straks hier. Thijs, wat heb je in de uitzending? We gaan het hebben over de week tegen het plastic. We moeten met z'n allen echt minder plastic gaan gebruiken. En er is een hele week op touw gezet om ons daarvan bewust te maken. En we gaan praten over Spanje met Sander Boon. Hij is auteur van De Geldbubbel. En we vragen hem of de injectie van het afgelopen weekend... het probleem nou echt op gaat lossen. Hij denkt van niet.